Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Moet je zo met de auto, check dan even of er files staan. Op meerdere snelwegen zijn namelijk stikstofprotesten aan de gang. Boeren hebben mest, hooibalen en afval op het asfalt gedumpt en in brand gestoken. Deze verslaggever van RTV Oost staat bij de A28 in Zwolle. En als ik dan hier naar de automobilisten kijk, dan uh, ja, zie ik toch soms ook opgestoken duimen. Dat mensen begrip hebben voor de actie. Ook heb ik mensen toch wel hoofdschuddende in de auto gezien. Uh, dat ze het niet leuk vinden. Want dit betekent wel dat je veel later op de plaats van bestemming komt. En niet iedereen is er even blij mee. Maar sympathie voor deze actie merk ik ook, dat is er. Volgens Rijkswaterstaat zijn een paar wegen helemaal geblokkeerd. Het kan nog wel de hele ochtend duren voordat alles is opgezet. Ruimd. De Filipijnen zijn opgeschrikt door een flinke aardbeving. De aardschok werd door het hele land gevoeld. Vooralsnog zijn er geen berichten over slachtoffers. Wel is er schade, zo zou er een ziekenhuis zijn ingestort. En er is vogelgriep opgedoken bij een boerderij in Friesland. Alle 105.000 kuikens worden afgemaakt. Binnen een straal van drie kilometer liggen nog twee andere kuikenbedrijven. Die worden goed in de gaten gehouden of ook niet daar het virus opduikt. En er is een hele bak geld ingezameld voor het Duitse meisje. dat vorige week als enige van haar gezin het kanodrama overleefde. De kano sloeg om op het Veluwemeer. Haar ouders en zusje verdronken. Het meisje van zeven kon zich vastklampen aan een boei. Haar beste vriendinnetje begon een inzamelactie... en daar is al meer dan 36.000 euro voor opgehaald. En wie bij een alpaca nog denkt aan Zuid-Amerika, heeft het mis. In ons land vind je volgens de officiële cijfers... al meer dan 5.500 van die pluizige beesten. Maar het zijn er waarschijnlijk meer... Niet iedereen met een alpaca weet hoe je ervoor moet zorgen. En zo zijn ze in de opvang druk met gedumpte en soms ook lastige alpaca's. Er staat een hele grote zwarte alpaca. Die probeert dus ook echt uit te vinden of hij sterker is dan jij. Hij is op het moment 125 kilo. Heel gespierd ook. En ja, die, die valt echt aan. Dus die heeft verschillende dingen meegemaakt en heeft het idee dat hij de mens de baas is. Inmiddels hebben ze deze alpaca wel weten te temmen. Maar toch raden ze niet aan om die beesten zomaar als huisdier te nemen. Je moet er wel echt de tijd voor hebben. En het weer nog. In het noorden een enkel buitje. Maar op de meeste plaatsen is het vandaag droog en best zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een file op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen, tussen knopend Bad Hoevendorp en Amstelveen Stadshart. Al rekening met 10 minuten vertraging. Dit komt uiteraard door de afgesloten A10. Die is deze week nog dicht vanwege werkzaamheden aan de Ring Zuid. Tot zover de verkeersinformatie.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 Yeah uh.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 Ja maar mee op baby's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 Jouw warme vocht de wind en leef uit Zijn het zo bijzonder Hier ja, ben ik nog ik over En overal, Idan Dum Zee, tenslotte, Dum, dum, dum, ding, dum, ding, dum. Olha, que coisa mais linda, mais cheia de graça. Éla, menina, que vem, que passa. Num doce balanço, caminho do mar.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 I'm Don't you want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 Drama no more. L'appel venise, vous me voyez maille oreiller, la voix soumise en gondolier, pas en pour une cerise pour abaisser, elle voulait qu'on l'appelle Venise. quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée,